Jopie vindt het allemaal nog leuk ook. Ze zijn 19 jaar. gaat er eens uit, zeg ik. Maar nee, de hele dag hangen ze maar op. Zo'n somber, bloedserieus tienerhul. joh. het is toch leuk voor de dat ze iemand hebt? Ik zeg tegen die knul, ik zeg, hebben jullie thuis geen tv? Maar ja, luister al maar. En hij heeft mooi wel mijn laatste pilsje uit de gepakt.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 Ik ga wel ergens anders een biertje halen. Daarbij. Ja, Sam gevoel voor drama, hè.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 Jij moet je nu op de expositie concentreren. Ja, maar ik, ik zit... Goed, yes. dat is dan geregeld. Ah. Blij dat we dit gesprek hebben gehad. Mom? Yes, dear? Uh, uh, before David says... Uh, allemaal uh, nonsense to you. Uh, I have uh, to tell even uh, first that we... Uh, yes, we yes, we samen, we live, wonen. But we not... Uh, ...samen wonen. I'm sorry? He said that we live together. But I know, darling. I mean, I know this. Because I'm a man. I'm, I'm a man. I'm a man. I'm a... An, uh, an, ...an echte, real uh, man. I can tell, dear. I drink beer uh, uit... Uh, ...uit blikje. Come on, Hmm. And now... <coughs> ...and now I go even... ...for the rest of the day even... Even voetbal kijken. He means soccer. Are you alright, darling? Oh, yes. I'm uh, helemaal alright. I, uh, I, go, I go to the uh, sports school now. Een beetje heavy dingen optillen. dus Met uh, 50 kilo's. peulen. Uh, I think in pounds. Schil. Wat doe je? De schade beperken. Straks denkt ze nog dat wij samen dat... Money. De... Iedereen de... denkt dat wij... Hoezo? Jij bent de enige die blijft volhouden van niet. ik nee, ben... Hoezo dit. iedereen... Daar daar ja, je weer! Alleen vleermuizen kunnen jullie nog horen. Uh, uh, uh, uh, als je me zoekt, ik zit in de, in de doka. Voor mijn expositie. En je wordt bedankt. Uh, he seems lovely, dear. Hallo? David? Thuis! Hoi. Je timing is brilliant. Ik hoorde dat je moeder er was. En ik dacht, ik, ik kon me even voorstellen. Hallo? Uh, ik ben thuis goedkoper, de sis van Mani. He hello, hello, uh, how do you? Uh, this is Engels, niet doof. Dus u uh, bent de moeder van David. Ah, komt u hier als moeder vaker? Uh, as motherfucker? Ah, uh, David. Uh, sorry mom, I'll explain later. Thuis, kon je misschien op een gaan kijken? Hij zit in zijn doka, waarschijnlijk met een treebier, een paar zware halters en een paar kilo testosteron. Va vanwege die expositie? Onder andere... Nou, ik ga wel even kijken. Uh, Leuk uh, toe ontmoet je hoor, uh, komt u hiernaast kijken bij de kip. Toch, uh, toch, de kip hè? café. Uh, very gezellig. Uh, will do.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 Nou, precies, ja, okay. <laughs> juist Ja, ja, ja, dat ja. is ook wel. Dus je denkt dat ik het moet doen? Ja, zeker weten ja. En, en, en ga je nou mee naar de kip? David is zijn moeder aan het voorstellen aan iedereen huh? Nee, toch zeker? Waarschijnlijk zit pa nu al zijn heldendaden uit de resistance op te hangen Het is kranker, die Pieter, die zit on my bank the hele dag.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 en hij is in de kunstacademie, too. Now that you know wel well... Yes, the English waren goed in de war. David, please, order me another barrel of wine. Mace, heb je nog een wijntje voor mijn moeder? Laat de fles maar staan. You got it. Aha, and here comes my wife, Toos. And of course, you know David's friend, Mani. Hallo. Hey, jongen. Apple Carl, eerder... Dat komt goed uit, hè? Dat hij er net bent, nu Mani zijn grote expositie heeft? Toos, ik denk eigenlijk niet dat je door keihard schreeuwen in Engels praat. Oh. Of dat Davids moeder daardoor in Eens Nederlands verstaat. Alleen maar omdat het 30 decibel te hard is. Nou ja zeg, ik doe toch ook alleen maar mijn best? Mani, ik heb een verrassing voor je. Ach, de voltreffers blijven maar komen. Weet je nog dat pa de mobiele telefoon van Willeke Alberti gejat had? Gejat? Gevonden? Ik heb hem gevonden. Nou, hij bleek haar nummer nog te hebben.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 Nou, als dat waar is, dan ben ik nu een hele grote artiest. <lacht> <lacht> ja, de tijdgeest is een vorm getrapt. Zal me, Dat is toch niks van Mani? Nou ja, hij komt tenminste nog ergens. van... Waar zijn Annie en ik verkeerd gegaan in de hoepsvoeding? Niet Peter af. van mij Jopie...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 Moet ik nou echt een pak aan? Het is voor de expositie van Mani en wij gaan op ziekpa. Dat hij zich niet voor ons hoeft te schamen. Mees heb ook zijn pak aan. Ja, en daar is Mees zo gelukkig mee. Terwijl Mani nooit op binnen gezegd heeft dat we gewoon iets makkelijks aan moesten trekken. Wat weet hij er nou van? Nee, jij bent een expert op het gebied van vernissage. Nou, goed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 Dat wordt weer een fantastische middag. Uh, mijn ergste zoon haalt de naam Paul Frenier voorgoed door het snijk. Maar gelukkig heb ik waarschijnlijk al het loodje gelegd voordat iemand mij erop aan kan spreken. En dit krom dat je je gedraagt. Dit is Mani's grote moment.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 nou? Ik, ik krijg mijn das niet goed. Ik heb nou even geen tijd. Uh, nou, nou, nou, nou. Kom maar hier. Ik doe het wel zo. Ja, ja, ja. wat zie je er prachtig uit? Wacht, het oude loor. <lacht Fahrenheit>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 Nou, heb ik een woord te veel gezegd over mijn nieuwe schoonzoon? Ach, wat een lulle. Dat deed ik ook toen mijn toos met meest Goedkoop thuis kwam. Ik zei Thomas, dat, ja. Willekeur, Willekeur, Albertine. Joehoe, Willekeur. Oh, schats, wat enig om je weer te zien. Oh. Telkens weer. Ken je Akkie nog?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 En out. En in. En out. Huis! Ah, ja. Het komt allemaal goed. Denk, denk je echt? Zeker weten. Ah. Ben je er klaar voor? Ik, ik denk het wel. Kom op dan! Ah. Hou je aan mij vast. Ik sleep je ja. er wel doorheen. Oké. Manny! Manny! Oh, dan oh, oh. oh, nee, heb nee. Shit, kom snel op de wc-pot staan. Voordat ze onze benen ziet. Ah, daar ben je uh. Waarom zitten David uh, en jij samen op één wc? En, eh, je moet niet onder de deuren van de wc doorkijken. Dat vinden mensen niet prettig. Ma, kom eruit. Kom uit de uh. wc. Jongens, uh. ik heb hem gevonden hoor. Hij zit samen met David op de wc. Hoezo dan? Wat doen ze daar? Oh, oh. dat. Wat nog. doet ze daar nou weer? Mammy. Ja, ja, maar waarom? Hoe ze niet dat doen? Waarom? Are Wat nu? Wat heb je te verliezen? Kom uit de wc. Wat kan die twee dan op de planeet doen? Houden hand vast. Daar gaan we. Ja. Het was op de At last. Wat zegt ze? Dat hij uit de kast gekomen is. Hierbij verklaar ik de expositie voor geopend. Hier past enkel nog een stichtelijke epiloog. Het kan verkeren. Hmm. Willen we dit wel horen? Dacht het niet. Luister dus volgende week weer naar nieuwe en de laatste afleveringen van Citroentje met Suiker. Alle afleveringen kunt u nogmaals beluisteren via met citroentjemetsuiker.karo.nl of de Podcast erbij? En dan moet je er niet mee, Toos.